11 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De jongen die zei dat hij vijf jaar in een Duits bos heeft geleefd... is de Nederlander Robin van Helsum. Schoolgenoten herkenden de jongen die vorig jaar verdween... op foto's die de politie van Berlijn gisteren publiceerde. De politie bevestigt zijn identiteit. Tegen NOS op 3 zei een oud-huisgenoot... dat hij 100% zeker is dat het Robin is. Volgens hem had hij persoonlijke problemen... en wilde hij een nieuw leven beginnen.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 De Groningse koffieshophouders gaan zondag allemaal naar Cannabis Bevrijdingsdag. Dat is een cannabisfestival in het Westerpark in Amsterdam. Kunstschilder Marleen Dumas krijgt de Johannes Vermeerprijs 2012. De jury heeft haar de prijs toegekend voor haar on ongeëvenaarde vermogen... om menselijke emoties vast te leggen. Het werk van Dumas is te zien in musea over de hele wereld... waaronder het Centre Pompidou in Parijs en het Museum of Modern Art in New York...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijner. Meer Europese integratie of juist minder? Dat is de grootste vraag die op dit moment over ons deel van de wereld hangt. Sinds gisteravond is er nog een heel zwaarwegend argument voor meer. Want dan is Mario Gomez straks gewoon ook onze spits... Goedenavond, welkom bij het oog van deze donderdag. Het akkoord dat de vijf partijen sloten na de val van het kabinet leidt volgend jaar tot een begrotingstekort van 2,9 procent. Keurig binnen de Brusselse lijntjes dus. Maar in de jaren daarna kleuren we er weer flink overheen, zegt het Centraal Planbureau vandaag. Zometeen verslag uit Den Haag en economisch commentaar. En in Israël gaat de overheid er hard in om te proberen af te komen... van een grote groep illegale Afrikanen. Daarover zometeen correspondente Monique van Hoogstraten. En we hebben twee dichters in de uitzending. De kerstverse winnares van de Kees Buddingprijs, Ellen Dekwits... en haar Vlaamse, in Japan wonende collega-dichter... de neuropsycholoog Jan Lauwerijns. Dat is weer eens wat anders dan voebelen. En nu eerst het nieuws van morgen en vandaag. Donderdag 14 juni. Wat dat betreft heb ik goed, goed nieuws... 3% wordt inderdaad gehaald. Het tekort komt op, naar verwachting op 2,9% uit. Uh, dus uh, dat ziet er goed uit. Ja, een tien met een griffel en een zoen van het Centraal Planbureau. De vijf partijen Koen lente wandelgangen coalitie heeft de 3% gehaald. Met de hakken over de sloot dat wel, maar dat mag de pret niet drukken. Tijd om het in te wrijven bij de sceptici. Het ook positief is dat al die onruststokers uh, geen gelijk hebben gekregen. Want de koopkracht over de, over de vier jaar is op nul. Maar die sceptici zijn nog niet overtuigd van het nut en de noodzaak van het akkoord. Neem nu de Partij van de Arbeid. Je haalt net in 2013 die 3% en in 2014 zit je er alweer boven. Zo los je de problemen niet op. Korte termijn denken dus. En ook nog eens funest voor de hardwerkende Nederlander.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 25 miljard bezuinigen om in vijf jaar op nul uit te komen. Gaat het maar aan staan. Het is een forse opgave. Maar we hebben ook de afgelopen jaren laten zien... dat het mogelijk is om fors in te grijpen. Mooi, dat optimisme van de minister van Financiën. Maar dat wordt niet gedeeld door de financiële markten. Neem nu Spanje dat maar liefst 7% rente moet betalen op leningen. De Spaanse minister van Financiën is al net zo optimistisch als de jager. Hij verwacht dat zijn Europese vrienden hem wel komen redden. Een mensage in elk savemos perfectamente daten het apoyo van tot onze sofie's. De socios de la Unión Monetaria. Zo diep gaat de vriendschap nu ook weer niet, want de Duitse bondskanselier Merkel maakte vandaag duidelijk dat het een keer ophoudt. Ook Duitslands sterken is niet onendelig. Ook Duitslands Kräfte zijn niet onbegrens. Nu is de chaos nog niet zo compleet als in Egypte. Het constitutionele Hof daar verklaarde een deel van het parlement onwettig. En nu moet het helemaal worden ontwonden. En daar zijn de mensen op straat het niet mee eens. En het Hof bepaalde ook dat Ahmed Shafiq zondag gewoon mee mag doen met de presidentsverkiezingen. Ondanks dat een rechtbank dat eerder verbood, omdat Shafiq deel uitmaakte van de regering Mubarak. Ook daar zijn de mensen op straat het niet mee eens. De ontsnapte kangroo heeft het allemaal niet meer meegemaakt. Mee Hij kwam vandaag tragisch aan zijn einde langs de A27. Een duidelijk slachtoffer van politiegeweld, vindt de Partij voor de Dieren. Die eist dan ook een brief van de minister. Waarom wordt er niet gekozen voor verdoven of het afsluiten van snelwegen? En ik zou die brief graag deze week willen hebben... Het CDA is zo mogelijk nog kwaaier. Voorzitter, de CDA-fractie steunt dit voorstel niet. We willen meteen een debat hierover. En dat liet Esther Houhans zich natuurlijk geen twee keer zeggen. Ja, voorzitter, als de heer Koopmans graag nog een debat wil voeren... dan, ja, dat, dat wil ik natuurlijk wel, dus... Uh, maar ik stel voor dat u dan een samen een zaaltje verhuurt. Ja. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Dank u wel. Ja, en dat vanmorgen staat dan in de krant. En die is alvast gelezen door Rachid Finch. Wordt het een toekomst met of zonder euro? De Grieken maken zich op voor misschien wel de belangrijkste verkiezingen in hun geschiedenis, schrijft de Telegraaf. Volgens de laatste opiniepeilingen zijn de pro- en anti-euro-partijen verwikkeld in een nek-a-nek-race. Maar wat het ook wordt, het is de angst die regeert in de Griekse straten. Een Griekse moeder verzucht bijvoorbeeld... dat de medicijnen voor haar zoontje niet meer op voorraad zijn bij de apotheek. Ook Griekse ziekenhuizen melden grote medicijntekorten. Farmaceutische bedrijven verkopen niet meer aan Griekenland... door onzekerheid over de betalingen. Kredietverstrekkers weigeren export naar de Grieken... nog langer financieel te dekken, zegt de voorzitter van de Federatie voor Export. Er zijn steeds meer signalen dat de overheid nalatig was in de aanpak van de q koorts Claims zijn onvermijdelijk, schrijft de Volkskrant in een commentaar. Volgens de krant wordt steeds duidelijker dat er eerder en beter opgetreden had kunnen worden. De q koorts werd gezien als een regionaal probleem dat niet al te veel aandacht verdiende. Toch bleek volgens Nieuwsuur uit tests die toen voorhanden waren... dat één op de drie geitenbedrijven eind 2008 positief scoorde op de q koorts dat, in combinatie met het snel stijgende aantal patiënten... had reden genoeg moeten zijn voor groot alarm, meent de Volkskrant. Italië dacht met Mario Monti de sleutel te hebben gevonden... voor overleven in Europa. Maar de machine van premier Monti hapert en zijn populariteit daalt... schrijft het Nederlands Dagblad. Volgens de krant heeft professor Monti maar één keus zich ook aansluiten bij het anti-Merkel-front. De Italianen vertrouwen de technocratische regering niet meer. Ze vrezen dat er weer een bezuinigingsoperatie nodig is... om aan de Europese verplichtingen te voldoen. Verplichtingen die blijkbaar niet helpen. Gisteren bleek de staatsschuld ondanks alle bezuinigingen... naar het record van 1948 miljard euro te zijn gestegen. Een sterk anti-Duits sentiment zou kunnen helpen... om Monti's regering een impuls te geven. Nederland is uitgeklust. En dat heeft pijnlijke gevolgen voor de bouwmarkten, schrijft het AD. De bouwmarkten zijn allemaal het slachtoffer... van de muurvastzittende huizenmarkt. Want mensen verhuizen niet meer... en hun huizen zijn zo langzamerhand allemaal wel opgeknapt. Een bezoek aan de bouwmarkt is daarom niet nodig. De branche spreekt van een drama. De omzetten vliegen naar beneden... en steeds meer bouwmarkten zitten in zwaar weer. Ze is donkerblond... 22 jaar oud, meester in de rechten en Brabants. Nathalie den Dekker vertegenwoordigt Nederland in augustus... op de Miss World-verkiezing in Mongolië, schrijft Spits. Ze vervangt de 19-jarige Kelly Wekers... die vanwege studieverplichtingen niet kan meedoen. Den Dekker heeft al ervaring met internationaal modellenwerk. De Miss World-verkiezing is geen vleeskeuring, benadrukt ze. Het is juist een prachtige en unieke ervaring voor heel veel jonge meiden... om zich in te zetten voor een goed doel, zegt den Dekker. Want de uiterlijk is wat je ziet maar intelligentie is wat je hebt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. please Liz Taylor is not a star high and even Lana my heart something he can't see high tone places Lee is Taylor he's not the style and even my smile something he can't see is something he can't see I wonder Nina Simone, my baby just cares for me. Nog een paar jaar doorbijten en dan zijn we er doorheen. Vanaf 2017 gaat het weer beter met Nederland, tenminste dat stelt het Centraal Planbureau vandaag. Joost Vullings in Den Haag. Goedenavond. Ja, goedendag Ja, nou tegen die tijd hebben we vast ook een ander Nederlands elftal, maar er is dus nog meer om naar uit te kijken. Ja, ja, zeker. Ik bedoel, uh, het is de begrotingstekort uh, daalt naar 2,9% volgend jaar. Daar zijn ze heel blij mee in Den Haag. Ja. De vijf partijen, althans, van dat bekende begrotingsakkoord. Uh, de GroenLinks wilde nou trouwens nog wel iets wijzigen. Die dachten, hé, hey, 2,9%. We wilden eigenlijk 3 op drie uitkomen. Dan hebben we nog 0,1 ja. over om een beetje uit te geven. Maar daar trapte de rest niet in. Oh. Jan Kees de Jager ook niet. Dus, uh, ja, dus uh, hou je een kleine marge over, uh, vooral als het tegen zit. En overigens ook opmerkelijk uh, dat bij CDA en D66 vandaag heel luchtig tegen mij zeiden... ach ja, het is natuurlijk hartstikke leuk, die, die, die 2,9. Maar als het 3,1 geweest, was het ook niet zo erg geweest. Want, zo is de redenering, het, de grootste winst van dit akkoord... is dat we hebben laten zien dat de Nederlandse politiek... als het punibel wordt, in staat is de boerder, boel op orde te krijgen. En dat is een heel belangrijk signaal aan de financiële markten. En ja. Brussel, en dan is 3,1, was dan ook niet zo erg geweest. Ja, maar uh, dat, dat perspectief van 2017, uh, vanaf ja. dan gaat het weer beter... Maar Nederland. Betekent dat dat het Centraal Planbureau een rooskleurige toekomst voor ons in het verschiet heeft? Nee. Nee, we moeten blijven bezuinigen. En, en eh, Koen Teulings schetste zelfs een scenario dat het volgende kabinet eh, maximaal 25 miljard euro moet bezuinigen. Nou, daar worden ze wel een beetje bleek van de neusjes hier in, in Den Haag. En, nou. en dan stond er ook nog een hele leuke, zomaar zeggen, soort disclaimer in het, het CPB-rapportje. Van ja, het dit Scenario, wat u hier allemaal kan lezen. dat houdt er wel rekening mee. dat er dan in Zuid-Europa. verder geen gekke dingen gebeuren. Ja. Dus het kan allemaal nog uh, de, erger en dat, worden. En dat Nederland toch nog Europees kampioen wordt. Uh, ja. Nou, dat stond er niet in. maar uh, als het zeker nee, okay. bij dat kan doorrekenen. zal het heel mooi zijn. Natuurlijk. Ja, goed. Ja. Aan de telefoon hebben we ook. Uh, Ivo Arnold, econoom. en hoogleraar. aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond, meneer Arnold. Goedenavond. Ja. Um, nou ja, we horen het 2,9%. het begrotingstekort volgend jaar. Nou, als er één ding volgens mij is geworden de afgelopen jaren is het dat, dat de economie geen exacte wetenschap is. Nee, um, nee dat getalletje van 3% gaat ook meer over politiek dan over economie. En voor de economie maakt die 2,9 of 3,1 absoluut niet uit. Nee, plek. maar, maar wat, wat moet het met de manier? 2,9, waarom niet 2,8 of 3,1? Ik bedoel, hoe, hoe betrouwbaar is dat? niet betrouwbaar. Het is natuurlijk wel betrouwbaarder dan de schattingen die ze ook presenteren voor 2017, want dat is in de economische wetenschap echt een eeuwigheid. Uh, dus, dus wat dat betreft moet je, moet je al die precieze getallen maar een beetje uh, zout nemen. Ja, um, en um, die 25 miljard waar uh, Joost dus net over had, uh, is, ja. die, is die dan ook uh, met een natte vinger berekend? Of? Nou, daar, daar liggen dezelfde modellen aan de grondslag, maar dan, dan ga je ervan uit dat je per se in 2017 op het getal 0 wil uitkomen voor wat betreft je tekort. Hè? En mm -hmm. als je dat wil, dan moet je de huidige berekening van CPB inderdaad in de tussenliggende periode 25 miljard bezuinigen. Maar ja, waarom zou je precies op 0 willen uitkomen? Dat is een even arbitrair getal als min 3. Omdat het moet van Brussel. Nou, dat valt wel mee, want het, het pact wat we hebben afgesloten met mevrouw Merkel, dat zegt dat je structurele tekorten een half procent, mag zijn. Uh, en dat houdt dan ook weer rekening met de stand van de conjunctuur. Dus ik vraag me af dat als je de toekomst nu ziet, hè, uh, voor 2017, als een toekomst van een zeer zwakke economie, mm -hmm. uh, met toch een groei van rond de anderhalf procent, met een zeer zwakke consumptiegroei, of je daar nog eens 25 miljard aan bezuinigingen overheen moet gooien. Ja, nou uh, Joost Vullings, uh, de, de, hoe, hoe gaan ze daar politiek mee om? Gaan ze daar ook zo soepel om met die 25 miljard en met die uh, nul begrotingstekort in 2017 denk je? Nou ja, kijk, je hebt in, in, in Den Haag allerlei uh, verschillende soorten tekorten. Termen als feitelijk tekort en structureel tekort. En het komt erop neer dat als je het structureel tekort aanhoudt, dan kom je op die 0,5% ruimte. waar Ivo Arnold het net uh, over had. Ja, en dan wordt het bedrag alweer wat lager. En je hoort ook alle partijen zeggen. Uh, in, als ze een verkiezingsprogramma presenteren. Uh, wij mikken op uh, richting de 0% in 2017. Dat is dus geen 0% tekort. Dus men pakt wel wat ruimte. Ja, en dan gaat dat bedrag weer, weer naar beneden. En, maar ja, morgen komt de werkgroep Begrotingsruimte. Dat is een, een club van topambtenaren. Die brengen altijd een advies uit. Uh, als er weer verkiezingen komen en ook een formatie aanstaat te komen. dan staan er allemaal ideeën in. En de vorige keer is dat bedrag. Van 18 miljard uit als stuk gekomen, nou dat is toen een soort heilig bedrag in Den Haag geworden, dus iedereen kijkt daarna uit met welk bedrag zij op de proppen gaan komen. Aha. En nou, ja, ik sprak uh, vanmiddag even Wouter Koolmees van D66 en die gokte dat zij lager gaan zitten. En hij denkt tussen de 15 en 20 miljard euro is nog steeds hartstikke veel. Want uh, wat er de afgelopen jaren al is besloten, ingevoerd of nog ingevoerd moet worden... maar wel al politiek is besloten, dat is al 27 miljard euro. Nou, tel daar ongeveer 20 miljard bij op en het is wel er is wel ontzettend hard bezuinigd dan in ongeveer zes, zeven jaar tijd. Ja, en, en wat, wat uh, is nu eigenlijk de, de politieke waarde van dit rapport van het Centraal Planbureau... en eventueel dat, dat nieuwe cijfer dat daar morgen uh, overheen komt? Want je zou zeggen, nou, die, die, die, die Kunduz-coalitie krijgt een uh, mooi rapportcijfer. Uh, betekent dat dan ook dat ze uh, vriendelijk naar elkaar kijken met het oog op 12 september? Nee, ze hebben een akkoord gesloten, daar zijn ze heel blij en, en trots op. Maar de verkiezing is dan voor de deur... Dus Iedereen gaat weer zijn eigen weg. Van alle vijf partijen is dit ook niet de favoriete coalitie. Dus we hopen allemaal dat de kiezer op 12 september... een andere uitslag op de mat legt... waar ze dan hun favoriete coalitie kunnen vormen. Maar goed, ze zijn blij dat ze dit hebben kunnen afronden. Maar het is wel zo dat deze vijf partijen... maar ook bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... wel zeggen ja, dat bedrag wat er uiteindelijk gaat uitrollen... bijvoorbeeld uit het advies van die ambtenaren... dat is wel de werkelijkheid... Waarmee men gaat rekenen voor de verkiezingsprogramma's. Mm -hmm. Want als je zegt richting die 0% in 2017, ja, dan moet er een bedrag komen. Nou, dat, dat komt dan meestal van dit soort adviesclubs. En dat gaan ze wel allemaal aanhouden. Dus wat dat betreft is, is zijn de verschillen in Den Haag qua inzet voor de verkiezingen niet zo groot. Uh, alleen ze vullen het natuurlijk allemaal anders in, in het tempo waarin ze dat bedrag bereiken. En ja, het verschil in de inkomensgroepen. Maar richting die 0% in 2017, dat willen ze allemaal, behalve de SP en de PVV. Ja. die kiezen wat dat betreft echt voor een andere koers. Meneer Arnold, nou, nou zou het voor uh, om op die 0% of daar in de buurt uit te komen... zou het natuurlijk ook heel erg prettig zijn als de economie weer gaat groeien. Hè? Uh, de CPB rekent of hoopt een beetje op een, een lichte groei vanaf 2013. Waar baseren ze dat op? Ja, dat baseren ze toch vooral op de groei van de wereldhandel. Die dus ze vrij positief inschatten, vind ik nog vergelijkbaar met de groei van de wereldhandel voor de kredietcrisis. Um, dus we moeten het echt van de export van, uh, van Nederlandse producten hebben... Mm -hmm. een beetje groei van de bedrijfsinvesteringen... maar de consument en de overheid laten het afweten. Het is overigens wel zo, he, ze geven ook allerlei mooie plaatjes in hun rapport... het echt terugdringen van het tekort... Na nul is in, in de recente historie vanaf 1960 alleen maar gebeurd in periodes van echt hoge groei. Ja. Dus hoe je dat klaar gaat spelen in een uh, periode van kwakkelende groei... Hè, die nu ons voorgeschoteld wordt, dat zie ik zo 1, 2, 3 niet gebeuren. Nee, ik... Ver, verder nemen ze, zoals u eerder zei, ook de neerwaartse risico's niet mee. Hè? Het gaat er allemaal vanuit dat het uh, goed blijft gaan met de euro... Ja. En daar zitten ook voor de overheidsfinanciën de echt grote risico's. Want we hebben tientallen miljarden aan expliciete garanties richting Europa uitstaan. En mocht het echt misgaan, bijvoorbeeld zondag en maandag, dan komt er nog een heleboel bij. Ja, nog, nog heel even uh, door op die, uh, die groei die dan van de wereldhandel moet komen. Dat is dus iets waar de Nederlandse politiek sowieso al geen invloed op heeft. Dat betekent ook dus dat het accent voor de krimp vooral gelicht wordt. De schuld daarvan bij het, het, het dalende consumentenvertrouwen en de bezuinigingen hier binnenlands. Is dat ook een beetje een politiek oordeel van het CPB dan? Nou, daar, daar heeft Teulings in het verleden wel een beetje over uitgelaten. Hij is altijd voorstander geweest van meer hervormen en minder lasten verzwaren, btw-verhogingen en dat soort zaken. En wat dat betreft is het goede nieuws trouwens in het CTB-rapport ook... dat de veranderingen van het oorspronkelijke Catshuisakkoord naar het Koendersakkoord. Uh, wel, uh, uh, wel een effect hebben... dat die toch laten zien dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën daardoor verbetert. Mm -hmm. Bijvoorbeeld vanwege de uh, veranderingen in de hypotheekrente-aftrek... en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Ja. Dus wat dat betreft is het nieuwe akkoord wel beter voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën... Ja. Um, maar ja, het, het moet inderdaad van de groei komen en, en een gordel van het huidige beleid remt die groei juist af. Ja, en, en nou zei u al, uh, ze houden uh, alleen maar rekening met het scenario dat het in Europa allemaal uh, weer helemaal goed komt. Maar daar houdt meneer Teuling zelf eigenlijk inmiddels niet meer 100% rekening mee. Laten we even luisteren naar wat hij vanavond bij de collega's van BNR zei. Het enige wat wij nu zeggen, en dat is iets eigenlijk, als je twee jaar terug gaat, zou er geen haar op ons hoofd zijn om daar überhaupt iets over te zeggen. nu zeggen we, ja, er is echt een serieuze mogelijkheid dat dat gebeurt. Nou, dat is al een hele verandering. Um, serieuze en, mogelijkheid dat de euro uit elkaar valt. Ja, dat is, dat is niet iets waarvan je zegt, ja, er kunnen altijd allemaal hele gekke dingen gebeuren. Nee, dat is een serieuze mogelijkheid. Ja, nou ja, we, in het rapport houden ze daar dus geen rekening mee. Maar in werkelijkheid houdt meneer Teulings er wel rekening mee. Zou het niet handig zijn, meneer Arnold, als het CPB ook zo'n rampscenario eens uitrekenen? Om door te rekenen naar wat ze nu doen. Want nu gebruiken ze gewoon hun bestaande modellen. En dan verander je wat vrij uh, wat aan de knoppen. Hè? Afhankelijk van de keuzes die de politici maken. En dan komt er wat uitrollen en dan kun je het uh, doortrekken naar 2017. Bij een uh, uiteenvallen van de eurozone hebben we het echt over een hele grote verandering. En dan hangt het ook heel erg af van de politieke reacties. Wat er gaat gebeuren. Hè? Klapt dan ook de EU uit elkaar? Wat gebeurt er met de handel? Dat gebeurt er met de wisselkoersen. Dus dat is veel complexer. Het is ook zo dat, dat het CPB um, uh, ja, uh, ja, richting de politici daar weinig mee kan. Want de politici moeten beleid maken voor na de verkiezingen. Die moeten weer begrotingsonderhandelingen uh, op een gegeven moment gaan uh, voeren. En uh, ja, zo'n extreem scenario dat zou de situatie zo op zijn kop zetten... Uh, ja, ik denk niet dat dat nu niet zo nuttig is voor nee, de politici. Dat, dat hebben ze liever niet in Den nee. Haag. Goed, hartelijk bedankt uh, meneer Arnold en uh, Joost Kunnings. Angela Moira was dat met timid. Israël zit in haar maag met een grote groep illegale Afrikaanse immigranten. De afgelopen jaren is de toestroom uit landen als Eritrea, Soedan en Zuid-Soedan flink toegenomen. En dat moet, vinden ze, in Israël nu maar eens afgelopen zijn. Monique van Hoogstraten in Jeruzalem, goedenavond. Goedenavond. Ja, daar uh, lezen wij in de krant sinds afgelopen weekend in Israël heel actief naar deze mensen gezocht. Ja, afgelopen weekend uh, is de politie begonnen met uh, controles in de wijken waar we weten dat daar veel uh, illegale wonen. Uh, er zijn inmiddels, naar nou, ik begrijp, ongeveer 100 mensen opgepakt. En, uh, maar er zijn ook veel mensen die, die zeggen, nou ja, goed, als het dan toch moet, uh, dan teken ik wel het formulier dat ik terug ga. Want er, er valt toch niet aan te komen. Dus er zijn nu mensen. Dat zijn overigens allemaal mensen uit Zuid-Soedan, daar gaan ja, we het zo vast uh, nog wel even over hebben. Daar gaan we het zeker nog even en, over hebben, Monique, maar ik moet je even onderbreken, want de verbinding die we via de computer hebben, die loopt niet helemaal lekker, dus we gaan je even oh, bellen dan gaan we even en dan via doen we het telefoon. over de telefoon ja. verder. Ja, oké. Okay. Neem even op, er wordt gebeld. Ja, ik hoor dat het goed gaat komen. En eh, als het goed is, hebben we Monique nu aan de telefoon. Monique? Ja? ja, daar ben je, inderdaad. Goed. Um, ja, sinds dit weekend wordt er dus actief naar die mensen gezocht. Um, om, om hoeveel migranten, immigranten gaat het eigenlijk in totaal? En waar komen ze precies vandaan? Nou, die mensen waar nu naar gezocht wordt... Uh, en die nu als eerste het land uit zouden moeten... dat zijn mensen uit Zuid-Soedan. Uh, dat zijn ongeveer 1500 uh, mensen. Dat is niet zoveel. Hmm. De groep in totaal dat is, uh, gaat ongeveer om 60.000 mensen... En de meeste daarvan die komen uit, uh, uit Eritrea, het grootste deel, en ook uit Soedan. Ja, en hoe komt het dat, dat Israël uh, zo'n grote groep illegale immigranten heeft? Ja, nou, dat is een, toch een relatief nieuw fenomeen. Het is eigenlijk pas in 2005 begonnen. Voor die tijd uh, was dat hier eigenlijk niet bekend. Uh, toen kwamen de eerste mensen de grens over. Uh, de grens met Egypte, door de Sinaï-woestijn... Dat had er uh, mee te maken onder meer dat uh, nou, heel veel vluchtelingen die uiteindelijk hier gekomen zijn, die zaten eerst in Egypte, maar werden daar uh, ontzettend uh, slecht behandeld. Mm. En, en in 2005 is er een demonstratie van uh, Soedanese migranten, is nogal hardhandig uit elkaar geslagen. Er zijn ook veel doden bij gevallen. Mm -hmm. En dat zou een van de redenen geweest zijn dat, die mensen, dat veel mensen uiteindelijk de weg naar, uh, naar Israël heb, hebben weten te vinden. En konden ze zo makkelijk en kunnen ze zo makkelijk Israël binnenkomen dan? Um... Nou, de Sinai woestijn, dat, dat, dat is een tamelijk wetteloos gebied. Dus dat, dat daar komen is vrij makkelijk. Daar lopen ook genoeg mensen rond. Uh, Bedouinen die uh, willen optreden als uh, mensenhandelaren... als je daar een beetje voor betaalt. Gaat ja. gaat om bedragen van 2.000, 3.000 uh, dollar, hoor ik zo'n beetje. En uh, die grens is in principe, was in principe open... maar Israël is een jaar of anderhalf geleden... Be, uh, begonnen met het bouwen van een hek... En, maar dat hek is nog niet af. Uh, wat het gaat om nou, ruim 200 kilometer. En hm. uh, nu is dan wel besloten om dat versneld af te gaan bouwen. Maar dat is pas uh, eind van dit jaar klaar of zo. Dus nu komen elke dag nog uh, nou, ongeveer 50 uh, mensen gemiddeld het land in. Ja, en, en, en het heeft vermoedelijk ook wel iets te maken met uh, wat wij de Arabische lente noemen. De opstanden in Libië bijvoorbeeld, waardoor daardoor... ...geen doorvoer meer mogelijk is. En misschien is het nu ook makkelijker om via Egypte te komen dan onder Mubarak? Ja, ja. nou wat, wat, wat met Libië nog een uh, rol speelt... ...is dat op een gegeven moment Libië en Italië een, uh, een akkoord hebben gesloten... ...dat veel vluchtelingen werden vanaf dat moment teruggestuurd uh, uh, naar Libië. En dus Europa werd ook minder toegankelijk uh, voor veel mensen uit, uh, uit Afrika... Ja. Dat is ook een reden dat ze hè, via Egypte hier kwamen. Ja, en die Arabische ja. lente, ja natuurlijk, uh, dat, sinds, dat, uh, sinds Mubarak is gevallen... is de wetelozeheid niet, niet kleiner geworden, eerder nou, groter. Nee. Dus, nou heb ik het de hele tijd over illegale immigranten... maar wat ja. is eigenlijk het immigratiebeleid van Israël? Ja, dat, ja, dat bestaat eigenlijk niet. Oh. Dat, is, dat, dat is het wonderlijke, een beetje. Wat er gebeurt als, iemand, uh, als mensen het land binnenkomen... Dan uh, worden ze eerst uh, opgepakt, ze worden in een cel gezet... of ze worden in een detentiecentrum gezet. Dat is meestal uh, dat in de Negev-woestijnen, in het zuiden. Mm. En dan uh, nou ja, moeten ze vertellen waar ze vandaan komen. En vervolgens krijgen ze een papier en daar staat op waar ze vandaan komen. Er staat op dat ze... Het is een soort toeristenvisum. Er mm. staat op dat ze tijdelijk hier kunnen uh, verblijven... maar ook uitgezet kunnen worden. En er staat op dat ze niet mogen werken. Mm. Maar iets als een, een, een asielprocedure, dat kent Israël eigenlijk nauwelijks nee, niet. Maar, maar ja. uh, dan, dan gaan die mensen dus op in uh, de massa. Nou ja, Israël is ja. niet zo groot, maar je kan er toch wel een beetje verdwijnen, denk ik. Hoe worden op dit moment die mensen dan opgespoord? Nou, het is heel duidelijk, uh, iedereen weet waar ze zitten. Ja. Uh, het zuiden van Tel Aviv, daar zijn een aantal wijken uh, waar ze bij elkaar wonen... Uh, Eilat, Beersheva, twee steden in het zuiden, daar, daar wonen er ook veel. Uh, ja, je hoeft er maar te gaan rondlopen. Ik, ik zou die controles ook kunnen uitvoeren. Nee. Want uh, dus je hoeft niet ver te zoeken. Nee. Uh, veel mensen slapen ook, ook buiten uh, in parken, ze slapen uh, met z'n allen bij elkaar in. de... Uh, kleine appartementen, dus dat is niet zo heel moeilijk. Nee. Nou, nou, nou uh, dringt bij het beeld wat je krijgt bij het, het, het ja, jagen op dit soort mensen, zeg maar zeggen, het woord hmm. ratia zich ook op. Ik kan me voorstellen dat dat <tie> ja. in Israël niet echt lekker ligt. Um, ja. is, is er veel discussie over in de publieke ja, opinie? ja, ja, ja. Dat woord wordt ook inderdaad wel gebruikt. Hmm. Uh, ik hoorde, ik was uh, gisteren en vandaag uh, wat op pad. Veel mensen gesproken, veel, veel migranten ook, die dat woord ook in de mond nemen. Dat kennen zij natuurlijk inmiddels ook. Uh, ja, met name de mensen zeg maar, de, de, de, ja, de, de, van de linkerzijde, de mensen van de hulporganisaties... Uh, die, die, die schamen zich dood uh, voor dit beleid. Uh, die zeggen, ja, wij, wij zijn zelf een volk van vervolgden... En, en nu vervolgen we anderen en uh, dat zou niet mogen. We zouden, we zouden iedereen moeten opvangen. Nou kan dat natuurlijk niet, de hele wereld opvangen. Nee. Maar dat is dat dat he, dat ja, de holocaust, uh, de, de razzias. Dat is een woord wat hier heel regelmatig in het debat terugkomt, ook aan de andere kant natuurlijk. Uh, de regering, uh, Netanyahu bijvoorbeeld, premier Netanyahu die zegt: uh, ja, uh, deze mensen die gaan, die bedreigen het joodse karakter van, van de staat. Uh, die, die, die, die, die helpen de Zionistische droom om zeep. Dus um, ja, we kunnen, we, dat kunnen we niet meer aan. Die moeten weg. De minister van Binnenlandse Zaken vooral ook... Ja, die gebruikt daarbij hele, hele ferme woorden. Zoals? Uh, nou, zoals uh, misnadigers, invulpanten. Uh, we moeten ze allemaal... Uh, ik zal ze allemaal achter uh, slot en gendel uh, zetten. Uh, ze zijn, uh, het zijn allemaal verkrachters. Het zijn, nou ja, dat, dat gaat zomaar door. Hmm. Uh, en ook bij hem, hij is uh, trouwens van, van de ultra-orthodoxe Chass-partij. Uh -huh. Dus uh, bij hem speelt dat, dat, dat ja, religieuze, joodse aspect ook een, uh, een hele grote rol. Ja, nou klinkt klink niet als een uh, debat wat gauw tot overeenstemming leidt. Over de rug van arme uh -huh. Afrikanen. Dankjewel, Monique van Hoogstraat. Oké, okay, dag. leeft een Riviera-leven. Een dichter in de studio dan. Hij woont en werkt in Japan en is naast geprezen dichter ook neuropsycholoog. En voor zijn onlangs verschenen bundel De Willekeur liet hij zich inspireren door de verwoestende aardbeving en tsunami een jaar geleden in Japan. Jan Louwrijns, welkom. Dank u wel. Maar voordat we met u gaan spreken, gaan we nog even naar een andere dichter. Namelijk naar Ellen Dekwits. Zij is tevens oogdeskundige, onder andere op het Boekenbal... maar ook deelnemer in onze OOG-EK-Pool. Ellen, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben heugelijk nieuws, want een klein uur geleden... heb jij de prestigieuze Cees bunning prijs uitgereikt gekregen, Een prijs voor het beste debuut in Nederlandstalige poëzie. Gefeliciteerd. Dank je. En dan moet ik altijd vragen, was het een verrassing? Ja, het was een verrassing. Ik heb heel eens gillen. Jij hebt erg eens gillen, oké. Okay. En hoe ben ik nu ja. aan het vieren? Ik zit nu in de auto bij een tankstation. omdat we geen ruis wilden hebben op de radio. En oh, ik ga zo meteen een reep chocola kopen om mezelf te belonen. en daarna in Utrecht het in de vroege uurtjes doorfeesten. Melk of puur? Ja, melk natuurlijk, heerlijk. Oh. Oh, oké. Okay. Zeg, je was de enige vrouw die uh, genomineerd was. Zegt dat, zegt dat iets over de poëziewereld?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 Wel. En alle luisteraars, stem straks op mij. Ik ga uw poetische belangen behartigen in taal en daad. Oké, okay, nou, vo voordat we problemen krijgen met de organisatie... ga ik dit uh, <lacht> <spreek> gesprek <lacht> beëindigen. Ellen, nog een hele leuke nacht. En we horen snel je snel ook je weer in onze EK voetbalpool Ellen Dekwits. Dat gaaf. Um, ja, Jan Rijns, nogmaals welkom. Ja. U, u hebt ook prijzen gevonden, dus u kent het gevoel vast wel. Vorig jaar kreeg u... Even... Oh, nog heel even Ellen ja. Uh, feliciteren. Ja, ja natuurlijk. natuurlijk. Ik weet niet of ze ja. er nog is. Ja, nee, dus ze is al mee. weg, maar ja, ze ja. luistert vast ja. naar de radio... want ze zit in de auto. Dus. <laughs> um, u kreeg de poëzieprijs voor de bundel Hemelsblauw. Een, uh, een hele belangrijke prijs in uh, de poëziewereld. Um, maar uw nieuwe bundel, de Willekeur, is net verschenen. Ik lees even iets um, uit de flaptekst. Hij, dat met u dus, uh, brengt hulde aan mooie doden... en heldere rampen die het leven veranderen... het denken voeden en de vreedheid van het geluk bewijzen... Ik weet niet of uh, u die tekst zelf had bedacht, maar kunt u me iets nader uitleggen? Ja, ik denk uh, die uh, lichtpundel is uh, letterlijk tot stand gekomen... Uh, door de ervaring van de tsunami en wat er allemaal meespeelde, Ik heb er ook op indirecte wijze uh, een persoonlijke... Uh, een band mee gehad in de zin dat mijn schoonouders uh, in Sendai wonen... dat uh, dicht bij het epicentrum was. Dus oh, ja. ik was uh, persoonlijk heel erg geschrokken. En ik begon uh, na te denken over wat ons allemaal door toeval overkomt en overvalt. Dus rampen en ziekten en sterfgevallen en nog dat soort dingen... Dan, als mens dan sta je erbij. En dan uh, is de vraag van wat doe je daar dan mee? Wanneer je uh, machteloos bent. Ja. Ergens moet je weer lef en, uh, en kracht gaan vinden om, om verder te gaan. En ja. dat, dat, dat wou ik in die bundel eens gaan, gaan proberen. Gaan nu, nu, nu schrijft u ook uh, proza. U hebt ook een roman ja. gepubliceerd. Precies. Um, waarom kiest u dan voor zo'n thema de poëzie als uh, ja. vorm? Ik denk dat uh, poëzie. Uh, op zijn best uh, lyrisch uh, kan gaan werken met de dingen die ons erg treffen. Hmm. En dat kan op een andere manier dan in een roman. Dus dan kun je eigenlijk uh, door te gaan zingen op een of andere manier... je emoties uh, in kaart brengen. En dat, uh, dat lukt voor mij beter in uh, poëzie dan in, in een roman. Ja. ja, misschien kunt u iets laten horen van hoe u dat gedaan hebt. De eerste uh, ja. vijf gedichten uit, uit de bundel... zijn heel direct aan ja. die tsunami ge, ge, ja. Ge, uh, verbonden. Ja. Ja. ja, ik wil, ik nee. ik niet wil zeggen. In Nederland. geen uh, lelijkheid als woord gebruiken. Maar als expat mag ik dat als ik met wel. Als ik een dichter spreek. Maar ja. uh, kunt u iets laten horen? Um, dat eerste gedicht uit die cyclus van vijf uh, heet De Derde Dag. En dat is de derde dag na de tsunami dan. Hmm. Um, ik lees het. Ja. De man was oud. Hij had geen moed, geen kracht. Alleen een hond die hem naar geuren voerde. Vage sporen van haar. De geliefde. Die zomaar was verdwijnen. Hij zocht en vond van alles. Pennen, poppen, dingen die hij niet zocht. Maar bleef verzamelen. Foto's. Van andere geliefdes, kinderen netjes wachtend... Gele hoedjes op, nu dood, wellicht verzopen. Of ergens ondergeplet, gespleten spijs. Hij mocht er niet aan denken, de man was veel te oud. Begreep geen snars van wie gestorven waren. Waarom en hoe geen snars van wie maar blijven leven. Ja, ik zie die man meteen lopen. We hebben natuurlijk heel veel beelden ja. gezien toen. van die. Van ja. die... Ik heb ook zo'n man zien lopen. Ja, was, uh, de ja, deze, man uh, deze man bestaat. Deze man bestaat. Ik heb uh, zo'n man uh, geïnterviewd gezien op tv uh, in een uh, documentaire naar de aanleiding van de tsunami. Er was een, een man van vooraan in de 60 die op zoek was naar zijn geliefde en uh, met zijn fiets aan de, de, de stranden uh, ging verkennen. En, hmm. uh, hij had ook, ook een hond en was maar aan het zoeken. En verzamelen allerlei dingen. Ik vond het zo treffend dat, ja. uh, dat het mij op gang bracht uh, met de gedichten. En de, ik besefte dat die man op dat ogenblik echt in de hel was. Ja. En dat, dat eerste gedicht van die cyclus is, is dan ook een beschrijving eigenlijk van... je zit in die hel en, en je moet maar iets doen, je moet bewegen. En de cyclus zelf dan beweegt in vijf gedichten naar het ja, terugkomen uit die hel. Ja. En ergens uh, op een of andere manier... Ja, toch tot een verwerking te komen, tot een nieuwe betekenis. En ook al beseft hij dat hij zijn geliefde kwijt is, uh, het is eigenlijk alleen maar het aardse bestaan van die geliefde die kwijt is. Zijn herinneringen heeft hij nog en uh, dat gaat hij meedragen en laten kleuren in zijn verdere leven. Ja, daar komt een blauwe gitaar in voor. Die, die, Precies, daar is hij, dat hij zingen gaat op voor belangrijk. Een blauwe gitaar ja, spelen en, en dat helpt hem. Ja, ja. Het zijn, zijn, zijn prachtige beelden. Um, met, met zo'n gruwelijk thema. Um, tegelijkertijd vroeg ik me af... u schrijft in het Nederlands... in een ja. land waar een totaal andere taal is. Echt ja. een heel een voorkomen onvergelijkbare taalstructuur. Ook dat klopt. Is dat voor u dan ook een soort... Uh, u terugtrekken in uw eigen veilige wereld in, in Japan... en dan lekker op een kamer gaan zitten... en heel diep in uw eigen taal duiken? Nee, voor mij hangt het er vanaf um, in welke taal ik werk. Ik werk dus ook in het Japans. Ik ah. heb ook in het Japans gedichten geschreven en ik schrijf ook graag voor Japanse mensen in het Japans. Ik schrijf ook soms in het Engels. Het gaat dan vaak iets meer een essayistische richting uit. Bijna denken, dichten. In het Nederlands, uh, voor Nederlands heb ik een, een speciaal zeg maar, taalgevoeligheid. Voor mij, zeg maar, die lyrische component uh, komt het best tot z'n recht in het Nederlands. Omdat dat mijn, mijn moedertaal is. Aha, ja. Daar kunt u het best in zingen. Precies. Ja. <laughs> ja. Um, heeft u iets Japans bij? Ja, ja ik, heb, ik heb iets bij. Heel kort maar, want ik denk dat we niet veel tijd hebben. Maar, nou, uh, valt mee. maar. <laughs> ik... Um, het is iets haiku-achtig, wat een korte versvorm is, een klassieke Japanse versvorm. Maar het is niet precies een haiku. Het, uh, ik zeg, zal het hier in het Japans doen. Kin no sekai ni no no nagare du mizu no In vertaling wordt dat dan zoiets als uh, in een wereld van goud, dit als kleurige, stromende water drinken. Ja, daarvoor moet je een tijger zijn. Het, het gaat een beetje over de moeilijke weg kiezen. Je zit in al dat goud en dan ja. ga je voor dat als kleurige kiezen. En dat betekent van, ja, je, moet, je hebt daar lef en kracht voor nodig. Maar misschien komt daar in een tweede beweging wel iets goeds uit. Ja, ja. maar uh, dat schrijven in een andere taal... levert ja. dus ook inhoudelijk een ander soort poëzie ja, wordt, op. Ja, het wordt een andere poëzie. Ik ben een andere dichter in het Japans. En ik, uh, mijn, mijn Japans is ook erg gesproken. Ik heb uh, een Japanse vrouw, mijn kinderen spreken Japans... Ik werk in een Japanse omgeving, dus Japans is bijna een dagelijkse taal voor mij. Ja. Nederlands, Ik heb helaas geen Nederlandstalen rond mij, dus Nederlands wordt voor mij meer een geschreven taal. Ik e-mail natuurlijk wel vaak en mm. dat soort dingen. Ik ben voortdurend met Nederlands nog bezig, maar op een of andere manier altijd geschreven. Terwijl Japans is een gesproken taal voor mij. Ja. Um, nu bent u ook neurowetenschapper. Dat klopt. Um, is uw dichtader te lokaliseren in het brein? <laughs> Uh, het is een eerder een, een circuit dat loopt zo heel ingewikkeld uh, door En ik denk uh, ja, dat iedereen wel zo'n uh, dichterlijk circuit heeft. Maar het hangt een beetje van persoon te persoon af. Ja. Uh, hoe maar als u, als u, als gaat, u in, de, in de MRI-scanner zou liggen terwijl u een gedicht aan het schrijven bent, zou, zouden we dan zien dat u een gedicht aan het schrijven? Is? Ja, ik denk dat het wel mogelijk zou met me te zijn in principe om, om via een scanner te kunnen gaan zeggen... Van, ja, deze persoon is nu met taal op een lyrische manier die emotioneel betrokken is bezig. Ja? Ja? ja? Dat... U hebt het nog nooit geprobeerd? Uh, nee, dat ik denk dat het uh, binnen vijf of tien jaar wel iemand zal doen. Ja. Ja. Maar ik doe zelf geen scannerexperimenten, ik doe andere neurowetenschappelijke experimenten. Oké, okay. ja. nou, ik, uh, heel hartelijk bedankt dat u hier was. Ik heb niet uw hele bundel gelezen, maar wel die eerste vijf uh, in ieder geval. En die... Uh... Ik vond ik heel erg mooi. Dank u wel. Jan Louberens. Het is vijf voor twaalf. De Oogvoetbalpool met Roel Jansen. Ja, het wordt spannend in onze pool om van de poëzie toch maar weer even naar de sport te gaan. Want van onze zes deskundige uh, er staan, uh, nou, dat weet ik even niet uh, hoeveel, maar er staan er een paar op een tweede plek. En Roel, jij bent er eentje van. Gefeliciteerd Kijk, alvast is, is met deze absoluut. hoge positie. Ja. Uh, gisteren strooide de defensiedeskundige Kokolijn met treffers. 3-1, zei hij, voor Italië-Kroatië en 3-0 voor uh, Spanje-Ierland. Nou, dat heeft hem dus één punt opgeleverd uh, vanavond. Ja. Um, Jij zei in ons eerste gesprek dat je hier bij uh, 1-0 wedstrijden uh, ging houden qua voorspelling. Ja. Dat, dat, dat doe je nog steeds? Nou, ik heb. Uh, kijk, het is toch een beetje gokken. En dat uh, vinger vingerwerk. Dus ik dacht, ik ga, ik ga een vogel laten fluiten. En die laat ik de uitslagen voorspellen. En de vogel die heeft twee keer gefloten. Uh, de wedstrijd Zweden-Engeland, Die ja. morgen gespeeld wordt. Ja, dat wordt een kleine uitslag. 1-0 voor de Zweden. De Zweden moeten natuurlijk winnen, anders liggen ze eruit. Want dat dus is dan één uh, fluitje is één doelpunt? Eén fluitje is, uh, ja, Canarië heeft één keer gefloten, dat is 1-0 voor Zweden. 1-0 voor uh, Zweden. Ja, okay. maar bij Oekraïne Frankrijk begon de Canarie toch weer wat meer te fluiten. Dus uh, daar heb, heeft de Canarie een score van 1-3 aangegeven. Oekraïne Frankrijk wordt 1-3. Eén... Uh, ja, de Oekraïners zitten er natuurlijk goed in na die eerste wedstrijd. En het is een thuisland, thuiswedstrijd. Maar uh, helaas, ik denk dat de Fransen toch over zijn heen gaan lopen. Ja, maar die Oekraïners spelen wel een beetje in het geel. Hè? Dus dat zou een Canarie toch uh, moeten aanspreken. Ja, de Canarie had er moeite mee. Maar misschien is deze wat kleurenblunder. Kijk, gaat hij voor de blauwe? <laughs> ja, nou zei je in een, in een eerder gesprekje wat wij hierover hadden ook nog... dat je je misschien wel ging laten inspireren door uh, de, de, de rentestanden. En dan was het ja. zo dat de landen die de hoogste rente betaalden... die zouden ook de hoogste scores gaan halen. Nou, dat, dat had je vandaag bij Spanje helemaal goed gezeten, hè? Ja, ja de Spanjaarden zitten wat voetballen betreft beter dan wat de rente betreft. Uh, alle twee hoog, weliswaar, maar die rente is natuurlijk knap vervelend voor ze. Ja, want om het daar nog heel even maar over te hebben... Het gaat niet goed, hè, met Spanje? Nee, het gaat helemaal niet goed. En die 100 miljard die ze is, is toegezegd... dat, uh, ja, dat, dat zitten er natuurlijk weer zoveel ingewikkeldheden aan... dat de financiële markten dat nauwelijks vertrouwen... en dat het met Spanje helemaal niet goed gaat. En Ik denk dat ze zomaar niks verbaast... dat ze straks nog weer met het, opnieuw met de, met, de hand, uh, met de hand in de pet... Uh, met de pet in de hand uh, naar Brussel moeten komen... om uh, voor meer geld of meer toezicht... of nou ja, ja we zijn nog niet mee klaar. Nee, goed. Hiermee wel. Dank je wel, Hoel. En... Uh... Hebben we het toch nog over iets anders te voetbal? Dit was de oog voor vandaag. Morgen is er weer een oog dan met Thijs van der Brink. Goedenacht, vrienden. Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.